Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee Nederlandse F-16's zijn vandaag opgestegen toen Russische bommenwerpers richting Nederland vlogen. De Russen zaten boven Denemarken en gingen richting ons luchtruim. Deze commandant legt uit dat ze daar in principe mogen vliegen. Maar dan is het wel gebruikelijk dat je en laat zien wie je bent, dus je jezelf identificeert en dat je een vluchtplan indient... En als dat niet zo is ja, dan weten we niet wat het is en dan gaan we er naartoe om te kijken wat het is. Om te zorgen dat we misschien moeten hulp bieden omdat het iemand is die verdwaald is. Of... Als het anders zou zijn, dat we dan in ieder geval ter plaatse zijn om dat te kunnen bekijken. De Deense luchtmacht kon de Russische vliegtuigen onderscheppen. Daarna zijn de bommenwerpers omgekeerd. Groot-Brittannië heeft vandaag hetzelfde gedaan. Zij zagen twee Russische toestellen in de buurt van Schotland vliegen en hebben ze daar weggestuurd. Een man van 91 die afgelopen weekend in Zwolle, in Overijssel, in het water viel, is teruggevonden door een reddingshond. De man werd als vermist opgegeven. Hij kwam tijdens een wandeling op zijn rug terecht in het water en daarvoor... De, hond hem. de man is even in het ziekenhuis geweest, maar maakt het inmiddels weer goed. Ryanair moet passagiers die vertraging opliepen door een dronken steward 400 euro betalen. De mensen zaten afgelopen november op een vlucht richting Alicante in Spanje. Maar kwamen 3,5 uur later aan omdat Ryanair een vervanger moest regelen voor de steward. Tijdens een alcohol alcoholcontrole op het vliegveld bleek dat hij echt niet kon werken. Hij kreeg al een boete van 1000 euro. En de trainer van Ajax, Maurice Stijn, is boos op Pierre van Hooydonk vanwege zijn uitspraken gisteren op tv. Het gaat om deze beschuldiging die hij aan tafel bij Studio Voetbal deed. En dan ga ik me, ga ik me om glad ijs begeven, maar uh, Duistere deeltjes uh, sluiten. Met met met, wie dan? Met bevriendenmakelaars. Over met spelers. spelers ja. en welke spelers? En dat van? komt toen allemaal, want de directeur van NAC. Dat, uh, dat was zijn, zijn vriend. Het zou volgens Van Hooydonk drie jaar geleden zijn gebeurd toen Stijn trainer Van Nak was. De advocaat van de coach heeft nu een brief gestuurd... waarin wordt geëist dat Van Hooydonk zijn uitspraken terugneemt. Of hij dat ook gaat doen, dat weten we nog niet. Het weer vanavond nog lang warm en droog. Maar vannacht en morgen vroeg kan het gaan regenen. De rest van morgen is zonnig, dan een graad of 23. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zon.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 Jij bepaalt vanavond wat er gedraaid wordt, want dit is Play It Loud Request. Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze derde Play It Loud Request. Waar jullie de playlist bepalen door verzoeknummers aan te vragen op de steeds wisselende brede thema's. En vanavond zijn we back to the Metal 90s. En heb ik het eerste uur al vele lekkere verzoekjes voor jullie mogen draaien. En dit tweede uur komen er ook weer een aantal voorbij. Maar gaan jullie sowieso lekkere muziek voorbij horen komen? We begonnen het uur al lekker met zoals gewoonlijk de uuropener. Ditmaal afkomstig van Fear Factory. Met HK, oftewel Hunter Killer. Van hun tweede album, The Manufacture. Waar het geluid van Fear Factory explodeerde van zijn death metal wortels in een industrieel gebrul. Dat zelfs het hoofdpodium van Osvest deed schudden. tijdens hun vroege middagsets van 1996 en 1997. De band uit Los Angeles bleef evolueren in de loop van hun tumultueuze carrière topische thema's ontwikkelen en experimenteren met instrumentatie. Maar de, man, de manufacture bleef de favoriete balans van concept, constructie... en intensiteit van veel fans. Zoals eerder al in het eerste uur gezegd... maakte ik voor mijn zwager eenmalig een uitzondering... om twee verzoeknummers voor hem te draaien. En ben ik nu aangekomen bij zijn tweede aanvraag van een band... die volgens mij wederom niet helemaal in mijn programma past. Maar His Wish is My Command. Dus doe ik wederom niet moeilijk. Daarnaast ben ik wel benieuwd naar de ...muziek van deze band aangezien ik niet erg bekend ben met hun muziek. Het gaat om de progressieve rockband de Mars Volta uit El Paso, Texas. Opgericht in 2001 door zanger Cedric Bixler Zavala en gitarist Omar Rodriguez Lopez. Er zijn in de loop der jaren zoveel muzikanten geweest die met de band hebben opgetreden en opgenomen. Maar uiteindelijk werden het geluid en de regie van Mars Volta geleid door de vaste waarden... ...en oprichters Zavala en Lopez. Beide muzikanten hadden al eerder samengewerkt in hun voormalige band... At The Drive-In uit 1990. We wisten het toen nog niet, maar twee vijfde van At The Drive-In... zou dus terugkomen met iets dat nog subversiever en ongebruikelijker was... dan de band waar ze bekend op waren geworden. En opmerkelijk genoeg kon zelfs verslaving, dood en vechten met hun eigen publiek... de Marsvolta's Loust in the Comatorium er niet van weerhouden een klassieker te worden. Van dit geweldige meesterwerk en debuutalbum wilde Jesus het nummer Drunk Ship of Lanterns horen. En daar geef ik uiteraard graag gehoor aan... Ook ik kan nog altijd mijn muzikale horizon verbreden... want tijdens Play It Loud request bepalen jullie de muziek. Jesus, thanks for your request, man. The next time I see you, I will give you a cool Play It Loud mug. Overigens, iedereen die vanavond een nummer heeft aangevraagd... krijgt van mij ook zo'n coole en unieke Play It Loud beker. De Max Voltaite is dus nu met Drunk Ship of Lanterns. Ramstein in 1994 werd opgericht, werden ze dus geboren in een wereld van na de Koude Oorlog en profiteerden ze ten volle van het vallen van grensgebieden en de grenzen. Vlammen, controversiële muziekvideo's... liedjes over sadomasochisme... sextourisme en een man die zijn eigen edele delen te eten krijgt. Ze hadden alles wat een groeiende metal-sensatie nodig had. Allemaal samengebonden in een sonisch pakket... dat op de een of andere manier een lijn trok... tussen Industrial, New Wave en de opkomende nu-metal scene. Ze hebben in de jaren negentig misschien maar twee albums uitgebracht... maar Ramstein zette de toon voor een carrière... die sindsdien bijna drie decennia beslaat. Het debuutalbum Herzeleid is weliswaar... Zwaar niet zo gevarieerd als hun latere werk, maar bevat wel de zojuist gedraaide debuutsingle Do Richt So Goed. Het nummer gaat over een jager die op zoek is naar een slachtoffer en bevat sferen van krankzinnigheid en de obsessie van een stalker. Smashing Pumpkins kreeg veel lof als indie-artiesten op hun debuut Gish. Genoeg, zodat Virgin kwam aanbellen voor hun tweede album Siamese Dream. En ze stelden niet teleur. Het viertal uit het midwesten gedijde onder druk... en bracht de agressieve Cherub Rock, het direct aanstekelijke Today... en het sombere en persoonlijke Disarm, die elk radiofavoriet werden. Maar fans zullen je vertellen dat er meer is dan de hits. Want de nummers als Rocket Soma, Mayonnaise, Geek USA en Silverfuck helpen om van Siamese Dream een van de top-to-bottom must-listens voor muziekfans te maken. Mijn vrouw Esmeralda wou van dit album heel graag het lekkere, agressieve Cherub Rock horen. En daar hoefde ik niet lang over na te denken natuurlijk. Een specifieke reden had ze niet voor haar aanvraag, maar goed is hij weer wel. Dan draai ik hem gewoon zonder veel woorden vuil te maken. dat heavy metal een verzengende tijd had in de jaren 90, dat weten we allemaal al lang. Maar er was niemand die het slayer had verteld, want de trash Legends begonnen het december, decennium met het onsterfelijke Seasons in the Abyss. En toverden nog eens drie studioalbums tegen de tijd dat het nieuwe millennium aanbrak toegegeven, Slayer's jaren 90-catalogus zal nooit zo gevierd worden als de vroege klassiekers zoals Rain and Blood, maar er waren nog genoeg juweeltjes om van te genieten, zoals het veelal bekritiseerde Diabolus en Musica uit 1998. Slayer werd destijds namelijk benadeeld doordat ze zogenaamd een beetje nu-metal klonken. In plaats daarvan werd de, werden de meest opvallende nummers van het album aangedreven door Groove in plaats van Snelheid, zonder dat daarbij iets van de zwaarte van de band werd opgeofferd. Album opener B Bitter Peace was veruit de beste van het stijl ondanks dat het in ieder geval de hoofdrift leek te lenen van Machine Head, Take My Scars een jaar eerder uitgebracht. Het album werd door mij net zoals voorganger Divine Intervention helemaal grijs gedraaid en met enige regelmaat belandt hij weer eens in de speler en zo ook vanavond. Een band wiens album destijds ook veel in mijn speler zat was de Vins symfonische metalband Nightwish toen nog met mede en frontvrouw met prachtige stem Tarja Turunen. De band die in 1996 opgericht werd, hadden met hun debuutalbum Angels Fall First een bescheiden succesje in hun thuisland. Maar het was Ocean Born uit 1998 dat zeer lovende kritieken mocht ontvangen. Nightwish zou de sluizen van het succes open hebben gegooid na het uitbrengen van het studioalbum Once uit 2004, waarvan in de VS meer dan een miljoen exemplaren zijn verkocht. Het succes van het album kwam echter niet vanzelf. De band besteedde meer dan 250.000 euro aan de productie van Once. Gelukkig vroeg trouwe luisteraar Joyce van het Hul uit Zwolle, een nummer van deze geweldige band aan. En wou graag Sleeping Sun horen. Naast nog een aantal liedjes die ze me doorgaf. We kunnen er maar één draaien, dus liet ze mij daarin de keus. Je kon me niet blijer maken. Het was voor mij de keus tussen Of Tyrion's The Rise of Sodom en Gomorrah. Wat overigens ook een prachtig nummer is. En Nightwish. Ik koos voor, toch voor Nightwish. Dus Sleeping Sun. Geniet ervan Joyce en bedankt voor je aanvraag. dan drie decennia is Brian Hugh Warner omgedoopt tot Marilyn Manson vernoemd naar een zelfvernietigende superster en cultleider, zanger, songwriter beeldend kunstenaar, acteur producer en voormalig muziekjournalist in de voorhoede van de hedendaagse shockrock. Begonnen als Angstan, jagende curiozen uit de popcultuur in het kielzog van Trent Reznor van Nine Inch Nails, omgeven door bizarre geruchten zoals verwijderde ribben geamputeerde tepels acteursrollen voor kinderen in de Wonder Years en zijn huidige positie als Gothic Oudere staatsman. Zelden heeft een provocateur zijn mix van controverse, bekende namensbekendheid en puur uithoudingsvermogen geleverd. Twee, de tweede single van het tweede album Antichrist Superstar en waarschijnlijk een van de beste Merlin-mensen nummers ooit geschreven, is het zojuist gedraaide tourniquet. Het zwaar door Alice Cooper beïnvloede nummer zou zijn beïnvloed door dromen die mensen had. Hij beschreef ze door te zeggen... Ik heb altijd gedroomd over het maken van een meisje... uit allemaal prothetische ledematen. En dan mijn eigen haar en tanden te gebruiken... die ik heb bewaard toen ik een kind was... om heel ritueel deze metgezel te creëren. Het is de laatste stap voordat hij de little horn wordt. Voordat ik weer overga naar alweer het laatste blokje... 90's muziek van vanavond... heb ik zoals altijd weer de concertagenda voor komende week. Waar kunnen we de last minute nog naartoe? Dat horen jullie zo van mij. Play It Loud Concertagenda. Morgen, 15 augustus, treedt de punk Pennywise op in de Melkweg Amsterdam. Pennywise heeft met hun energieke mix van melodieuze punk en snelle hardcore... en natuurlijk het punkrockendem Bro Him... een vaste plek in de punkhistorie verworven. Zij nemen die avond We Outspoken en You're mee in het voorprogramma. En er zijn nog kaartjes beschikbaar die voor 33,35 euro exclusief 4 euro lidmaatschap gaan. Half zeven zullen de deuren opengaan en tien voor negen zal Pennywise gaan beginnen. Op 20 augustus kunnen we naar de in 2008 opgerichte... ...Moldavische progressieve moderne metalband Infected Rain. Die aankomende zondag dus in de Q-Factory staat in Amsterdam. De frontvrouw en multigetalenteerde Lina Scissorhand... ...ontpopt zich momenteel als een van de snelst opkomende leading ladies van het genre. Kaartjes gaan voor 25 euro en ze zijn nog beschikbaar voor de last minute beslissers. De zaal gaat om 8 uur open... En de, het weekend, wil je dan wat verder afreizen voor een goed metalfestival? Dan kun je altijd nog naar het sinds 2015 begonnen, jaarlijks in Eindhoven terugkerende metalfestival, Eindhoven Metal Festival. Gaan waar dit jaar op beide dagen flink wat grote namen in de metal zullen optreden? Het ijsportcentrum op de antoon Konenlaan 3 is hier speciaal voor omgetoverd. En headliners op zaterdag 19 augustus zijn dus Megadeth, Trivium en Biohazard. En op 20 augustus, de zondag dus, zijn in. Flames, Killswitch Engage en Sepultura, de headliners. Maar ook Obituary, Bleed From Within, Gloryhammer, Prong... en het Belgische Vleddy We zullen daar aantreden. Reguliere kaarten zijn nog beschikbaar voor 89 euro... En dat was hem weer voor deze week. Volgende week horen jullie weer waar we dan nog naartoe kunnen. Maar nu gauw door naar het laatste blokje muziek van vanavond. En zoals gewoonlijk ga ik er hard en knallend uit. Helaas zijn alle verzoekjes nu helemaal gedraaid. Maar hopelijk heeft mijn eigen inbreng jullie tot nog toe niet teleurgesteld. De volgende band zal de trash metal liefhebbers zeker niet teleurstellen. Want Testament is zo'n band dat niet mag ontbreken vanavond. Met Souls of Black uit 1990. The Ritual uit 1992. Low uit 1994 en Demonic uit 1997 was de band altijd consistent actief gebleven in de 90s. Hoewel het laatstgenoemde Demonic in hoge mate het death metal album van Testament is, bewijst het dat de doorgewinterde songwriting van de band doorschijnt, ongeacht het genre. Het openingsnummer Demonic Refusal neemt ook het zeldzame en ontzagwekkende standpunt in van iemand die overlegt met de krachten van de duisternis en hen vertelt zich terug te trekken. Het beukende stevige nummer is in dat opzicht levensbevestigend en vertelt de luisteraars dat ze geen deal met de duivel nodig hebben om een god van hun eigen wereld te zijn. En een ander vrijwel grijs gedraaid album was die van Pantera, The Great Southern Tranquil uit 1996. Dat net als de vorige CD, Far Beyond Driven, heftig en heel zwaar begint met de titeltrack in feite was dat het waarschijnlijk het zwaarste Pantera-moment ooit. Alleen al de eerste 14 seconden beginnen al met een oorverdovend geschreeuw... en een muur van gitaren die je oren kapot maken. Gevolgd door een zeer zwaar couplet en refrein en een groovende lead-out... die je herhaaldelijk luisteren nodig heeft om echt te waarderen. En we luisterden zojuist als afsluiter naar de opvolgende nummer op het album War Nerve. eveneens lekker hard en groovy. Lekkerder en harder kunnen we deze avond dus niet eindigen. Mijn tijd zit er helaas weer op, maar ik hoop dat jullie weer net zo genoten hebben als ik. Iedereen nogmaals bedankt voor jullie verzoekjes en dat jullie hebben geluisterd. Volgende week heb ik weer een nieuwe en tweede uitzending van Play It Loud Selected. Dat dan volledig in het teken staat van de geschiedenisles. Namelijk voor één regio gaan de scholen dan weer beginnen. Dus hoe toepasselijk ook kan ik jullie dan meteen een lesje leren. Een zeer interessante les wel te verstaan. Dus zorg dat je er weer bij bent. Voor nu wens ik jullie allen nog een fijne resterende avond. En voor straks wel trusten. Mijn dank is zeer groot. En tot volgende week. Bedankt. Doeg.